Gert Kluik met het NOS Journaal. De kosten voor de opvang van vluchtelingen komen dit jaar mogelijk uit op 1 miljard euro, zegt minister Dijsselbloem. Volgens de minister brengt de opvang van de asielzoekers grote kosten met zich mee. Extra bezuinigingen zijn volgens Dijsselbloem niet nodig. In de begroting van volgend jaar houdt het kabinet al rekening met een bedrag van 1 miljard euro voor de opvang. Bij RTV Oost is een brief bezorgd waarin de burgemeester van Rijssen-Holten met de dood wordt bedreigd. De briefschrijver wil dat de gemeente geen vluchtelingen opneemt. De gemeente gaat 150 vluchtelingen opvangen in een sporthal. De daling van het aantal werklozen stokt. In september waren er 607.000 mensen in Nederland werkloos. Dat betekent dat 6,8% van de beroepsbevolking werkloos thuis zit. Dat is hetzelfde percentage als in juli en augustus, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn wel meer banen, maar niet genoeg om het groeiend aantal werkzoekenden op te vangen. De Duitse bondskanselier Merkel heeft in de bondsdag opnieuw benadrukt... dat er geen grotere Europese uitdaging is dan de vluchtelingencrisis. Een sleutelrol ziet ze voor Turkije. De meeste vluchtelingen komen daar Europa binnen, zegt Merkel. Als we de stroom willen indammen, zullen we Turkije moeten helpen. Zondag gaat Merkel er op bezoek. De Audi, die gisteravond bij een gewapende overval in Amsterdam werd gestolen... is uitgebrand teruggevonden. De sportauto, met een waarde van 500.000 euro... was buitgemaakt bij een tankstation en werd gebruikt voor filmopnames... Twee overvallers dwongen de eigenaar uit te stappen en ze losten daarbij ook schoten. De staking in het openbaar vervoer in Amsterdam en Utrecht... heeft niet geleid tot grote problemen op de stations. De FNV staakte vanochtend uit protest tegen het loonakkoord voor ambtenaren. Tussen vijf en half 9 half negen reden Amsterdam en Utrecht geen stadsbussen, trams en metro's. Het weer vanuit het oosten in de loop van de middag op steeds meer plaatsen regen... Het wordt 6 graden in Limburg tot 11 in het Noordwesten. Morgen bewolkt en opnieuw regen, dan wordt het 7 tot 12 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Luncht. Het lunchprogramma van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Koud, hè? Oh, is verschrikkelijk. Ik pik het ook niet langer, ik ga een klacht indienen. Ja, bij wie? Weet ik dat? Ben die hier van het weer? Hoe heet die? Uh, weet, niet. weet ik. veel. Rico Schreuder, toch? Ja, Rico Schreuder. ik ga een klacht indienen. Ja. Ja. Drijfbrief sturen. Ja, ja, ja ja, ja, ja, laten we dat doen. Ja, we sturen een Grap, dreigbrief. wat is het koud? Ja. Het, het gaat toch veel te snel? Hij moet gewoon zo dat het morgen weer 20 graden is. Ja. Overigens een drijfbrief. Zo is het. Dan plompen we hem in de zee. Oh ja. heel ja, leuk. Ja. Gooi, gooi hem in zee. Je, ja, ja ja ja ja. Leuk. Zullen we eens laten voelen wat ja, kou ja, is? Ja bij kop en kont zo. Bij kop en komt. Ja, ai, ai, ai. Pak jij zijn kom ja. ja. Pak jij ze kont? Ik wel. groeit <laughs> toch. Ja, dom van mij om te zeggen, ik heb ze nooit gezien. Nee. Je weet me niet, nooit. Nee. nee, maar nooit. Goedemiddag, luisteraars. Ja, uh, ook goedemiddag. En een heel smakelijk eten voor als u al bent begonnen met de lunch. Ja, zijn we al begonnen. Hè? Nou, wij nog niet. Wij moeten wachten tot we weer thuis zijn, hè? Oh ja. Ja, nou ja, dan gaan we maar... Uh, uh, wat we doen? Laatjes draaien. Ja. En wat hebben we allemaal vandaag? Oké, okay. ja, ik ben nog een beetje ducht. Ik van weet het, zin, het niet, ik, ik zag je helemaal slepen, jongen, met al die liedjes. Ja, you know, ja. Je hebt heel veel meegenomen, volgens ja, mij. Ja, een half uur is dan Blauwbek op het station vanmorgen. Verschrikkelijk. Je hebt ook niks in je leven. Nee, hè. Nee, die, die. Veel te koud, veel te koud. Nou ja, ik zou bijna zeggen, kut pro-rail. Maar... Uh, uh, uh, uh, uh. nee. Volgende ja. week moet je echt op je woorden letten, hoor. Waarom? Thuist nou herfstvakantie zitten de kinderen over te luisteren. Oh. Ja, maar. KUT, dat is, dat, is dat is gewoon een Trentse afkorting hoor. Oh, nee, dat is goed. Jij ja, kent nog wel wat van Trent, hè? Ja. ja. Klomp-muur-trekken betekent dat. Ja, en go ja. with the floor. Ja. ja. ja Klomp-muur-trekken. Klomp muur trekken klomp dat trekken ja. Ja. Ja. <laughs> ja, Denken <dat betekent> klomp. <laughs> Goed. Uh, en ja. als er dan toch eentje met zijn klomp aan binnenkomt, dan roepen ze: Lul. Ja. Laat uit, leuwamas. Ja. Ja. Dat is het. nog, uh, ja, maar, is nog een, een, een, een mopje, hè? Heel, oh, oh. Een, heel, een, een heel oud mopje van. En nou uh, wordt het gezellig, mensen. Van, van een militair ja. die aan zijn ja. meisje uh, schrijft een, een, ja. uh, een briefje waar in op staat: ja. 'Kut en lul'. Nou ja, wat is dat nou voor een brief? Ja. Wat bedoelde hij daar daarmee? Ja. Is dat een mop? Dat betekende, komt uit Twente, louter uit liefde. Oh! <laughs> ja, Flauwe, hè? Flauwe. Ja. Flauwe. Oh ja, repie. ik moet nog even wat leuks opzoeken. Ja. Ik ga het oh, plaatje oh. draaien, want ik moet nog ja? even iets echt leuks opzoeken. Dat ik gisteravond vond op internet. Helemaal te gek. Okay. Uh, effe, effe, is dat uh, voor de cabaret? Uh... Nee, dan ga oh. ik zo draaien. Oh. Maar ik oh. moet er even kijken of ik het kan vinden. Zo. Ja, is goed. Ga jij maar zoeken. Uh, ga ik plaatje draaien. Ja, doe maar. Mijn man. Pretty flamingo. if she just was. En van Oh, nou even snel zijn. Zo, dan moet ik even dat. En dan moet ja, ik even, ja, ja, dan ja, moet ik even ja. dat. En dan gaan we horen wat je gevonden hebt. Ja, dat is, ja. dat is heel leuk. O, jee. O, jee. Maar nee. ik moet even zoeken. Wacht, een momentje. Praat je even door? Ja, ja nou ja, ik ben gewoon heel benieuwd. En heel nieuwsgierig. Hij zit ja. altijd s'avonds te zoeken op het internet, dames ja. en heren. Om wat ja. leuks voor ons te vinden. Ja. Om te laten horen. Nou, dit is speciaal ja, voor, dit is speciaal voor alle fans van het Nederlands elftal. Oké. Okay. Let op. Ja, jij. Ja. En let op als je het doet, hoor. Five, ja. Evers, staat op. Radio five, three, Shit! Het is klaar met alle dromen. Wat missen we een feest? Het was ooit oranje boven. Tijd is dus geweest in IJsland en Turkije, ja, daar maken ze plezier. Ze proosten en ze drinken al ons bier. En wij zitten hier. We zijn er niet bij, het is een drama. Het is over met Hollandia, wij houden zo van voetbal, maar nu is het voorbij. We gaan ons zwaar beschatten, van de leeuw ligt op zijn zij. yeah! Je nou beginnen als je nauwelijks wint, het is niet te geloven, de coach die lijkt wel blind. Van persie kan goed scoren, hij doet dat op gevoel. Helaas ging er een bal in eigen doel en zij, we vierde in de boel: We zijn er niet bij, het is een drama. Het is over met Hollandia. Wij houden zo van voetbal, maar nu is het voorbij.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 Heel Nederland weer. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia, Wij houden van het voetbal, we gaan het tegen haar. Het legioen dat laat de leeuw niet in zijn hemdje staan. We zijn er niet bij, het is een drama. Het is over met Hollandia, Wij houden zo van voetbal, maar nu is het voorbij. We gaan ons wapen bezatten, van de meeuw ligt op zijn zijde. We zijn er niet bij. 5, 3, 8, ah, Evers, Staat op. <laughs> radio, radio, 5, 3, 8. Nou, ja. Ho, maar weer. Radio, 5, 3, 8. Nou weet ik het wel weer. Sorry, <laughs> <laughs> jongen. Dat is uh, mooi geweest, hoor, weer. Nou, oké, okay. dat is een leuke persiflage dus. En die, die kwam natuurlijk uiteraard bij uh, Edwin Evers vandaan. Uh, <laughs> en die kwam gisteren tegen op, uh, op, op Facebook. Ik vond het was helemaal geweldig. Goed. <laughs> Walter Cruz dus, we zijn erbij. We zijn er niet bij, het is een drama. En dit is Fleetwood Mac. Peter Greens, Fleetwood Mac, Albatross. Van uh, Peter Greens Fleetwood Mac moeten we tegenwoordig zeggen. Om het vooral niet te verwarren met die andere. Die latere versie. Maar dit heet de Albatross. 3-1-1-1-1. Ja, en uh, dat is vandaag een vrij moeilijk hoor. Vrij moeilijk de 3-1, maar wel een mooie. Dit is de Nice. Keith Emerson. To find the time to develop my mind and be kind. To really see, to really hear, to really live, to really love and be kind.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 Ik denk het niet. Nee, nee. Ik denk nee. dat iedereen uh, gauw een ander kanaal heeft opgezocht. Ja, kom maar wel weer terug. wel. Goed, u we hoort een 3-in-1 uh, een een van een band die ik zelf uh, natuurlijk erg mooi vind. Uh, maar ja, het is muziek die waarschijnlijk niet iedereen heel mooi zal vinden. Maar dat maakt niet uit. Hij stond al een hele tijd in de lijst van 3-in-1 en die moet er toch een keer vanaf. Dus nou, dan we, hebben we het maar gehad, dat he? maar gehad. hè? Ja. Goed, The Nice dus. En uh, The Nice was een uh, Britse progroep die uh, eind jaren zestig uh, bekend werd... door zijn combinatie van rock, jazz en klassieke muziek. De leden van de band waren in het begin Keith Emerson op uh, orgel. Daar staat hier keyboard, maar dat bestond toen nog niet. Dat was gewoon een Hamilton Orgel. En hij had er vaak twee. Uh, en de ene... Uh, de daar haalde hij wel aardige stunts mee uit af en toe. Uh, messen tussen de toetsen. Uh, met het ding over, de, over het podium heen rollen en zo. Weet ik het allemaal niet wat hij er niet haalde. En ja, dat flikte hij hier ook weer. Dat hoorde hij. Hmm. Uh, verder uh, Lee Jackson op basgitaar. Brian Davison op drums. En David Olist op gitaar. Die laatste die, uh, verdween op een gegeven moment. En uh, toen is daarna als trio doorgegaan. Uh, toen maakten ze daarmee onder andere het prachtige live-album... The Five Bridges Suite. U hoorde achtereenvolgens van deze band uh, America... waarvan Keith Emerson zei... dat is de eerste instrumentale protestzong. Want het ging, ging natuurlijk ook toen over de oorlog in Vietnam. Althans, dat bedoelde zij ermee. En uh, verder hoorde we uh, een uh, intro van de Caribia Suite van Sibelius... met klassiek orkest... En dat gebrom en dat gegier en dat gepiep erin. Nou, toen was hij dus met die Hamilton stoeien. <laughs> Mensen die de Nice of misschien Emerson Lake en Palmer wel eens gezien hebben... die weten dat hij dat... Als je, maar op, als je het een keer wil zien, moet je maar eens op YouTube kijken. Daar staan hele leuke filmpjes van. Uh, en als laatste, The Thoughts of emeralist, Def Jack. En dat waren de namen van de leden van de band. Zo, nou bent u weer helemaal op de hoogte. We zijn wat later met het nieuws. Dat komt natuurlijk door die lange liedjes allemaal van wie uh, we hadden. Maar hier is ze dan hoor. Eindelijk, vol ongeduld, zat ze te wachten. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Jo! Ja! Het is <laughs> Ruud schuld hoor, dames en heren. Dat ik tien minuten over tijd ben. Hey, ja. Ben je over tijd? Tien minuten, ja die jij dan ik? Ja, zo is het maar net. He? Ja. He. Busvervoerder Connection blijft in de jaren 2016 tot 2025 actief in het gebied haarlem eijmond Dat volgt uit een advies van de Provinciale Bezwarencommissie over de gunning van de concessie haarlem eijmond aan de Noord-Hollandse Vervoermaatschappij. Het advies is voorlopig de laatste stap in een lange procedure... die gaat om een order waar 150 miljoen euro subsidiegeld aan vastzit. Concurrenten sintes uit Deventer en EBS uit Purmerend aasten ook op deze order. Zij verloren de gunning in januari en trekken nu ook bij de bezwarencommissie aan het kortste eind. Ze hebben nog een laatste mogelijkheid om tegen dit besluit in beroep te gaan... bij het college van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag. Een woordvoerder van Sintes liet de woensdag alvast weten dat deze mogelijkheid tot beroep nader wordt bestudeerd. De inwoners van bijna heel Haarlem-Noord hebben woensdag van 4 uur s'nachts tot vanochtend 9 uur s ochtends zonder water gezeten. Dit kwam door een lek in een waterleiding die onder de Leidse vaart ter hoogte van de Bavo-kathedraal doorloopt. De waterdruk ging weer terug naar normaal rond 12 uur gistermiddag. Oh, het is allemaal gisteren gebeurd. Okay. Oh, Ik dacht nee, dat het in het de, de nacht van, van woensdag op donderdag was. Maar nee, het was, uh, het was in de nacht van dinsdag op woensdag. Ja. Nou, ja. Daarvoor kampte de inwoners van Noord met een lagere waterdruk dan normaal. In opdracht van de gemeente vindt tussen de Westergracht en de Emma-brug onderhoud plaats aan de kade van de Leidse Vaart. En of dit iets te maken heeft met het lek is onbekend. De woordvoerder van PWN zegt dat het niet onwaarschijnlijk is dat een erg oude leiding spontaan kapot gaat. Dit jaar is een record aantal burgemeesters afgetreden. Tot dus te ver vertrokken er al elf vroegtijdig. Aanleiding is vaak een verziekte bestuurscultuur... En bovendien neemt de kwaliteit van gemeenteraden af... doordat raadsleden gemiddeld veel korter zitten... en meer raadsleden zich afsplitsten. In ongeveer een derde van de gemeenten zijn de verhoudingen niet optimaal. Burgemeesters in dergelijke probleemgemeenten... lopen risico om de eindstreep niet te halen. Dat stelt voorzitter Bernd Schneiders... van het Nederlands Genootschap, Genootschap van Burgemeesters in de krant... De Noord-Hollandse commissaris van de koning Johan Remkes wil voorkomen dat burgemeesters slachtoffer worden van het falen van lokale politiek. Hij pleit ervoor dat de commissaris van de koning kan ingrijpen met een opgelegde herindeling, een tussentijdse ontbinding van de raad of aanstelling van een regeringscommissaris. Vanavond, 15 oktober, gaan de raadsleden voor de derde avond deze week praten over de voornemens van 2016 en de besteding van het geld. U mag inspreken vanavond. Deze avond staat het sociaal domein op de agenda. De commissie van het sociaal domein start met een uiteenzetting hoe de gemeentelijke taken op het sociaal domein verder worden ingevuld. De vergadering begint om 8 uur vanavond in het raadhuis.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 Zullen er kleinschalige straatwerkzaamheden worden uitgevoerd om het omdraaien verkeerstechnisch mogelijk te maken? En tot zover het regionale nieuws van vandaag. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag is het net als gisteren een zwaar bewolkte dag met vooral later vanmiddag en vanavond enige tijd regen. De wind waait nog altijd uit het noordoosten en is matig in de polder en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur loopt op naar maximaal 9 tot 10 graden. Vanavond is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. De noordoostenwind waait matig tot vrij krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen is het ook bewolkt en in de ochtend en ook later in de middag gaat het weer regenen. De noord tot noordoostenwind waait overwegend matig en de temperatuur zal morgen stijgen naar een graad of 9. En tot zover het weerbericht al dus Rico Schreuder. zit er een like op. Ja, hier <laughs> zit er gelijk op. Ja, mooi hè. Ja, maar ja. ja, waar hoor je dat nog? Ja, dat is ook weer zo. Er ja. Ja. wordt niet veel gedraaid natuurlijk. Nee, de, de meeste radio's, als een liedje langer duurt dan drie minuten, wordt het afgekapt. Afgewezen, ja. ja wordt ja, afgekapt. Ja. Maar ja, nee, dit was jouw verzoek. Dus, ja. Ja, ja, zo is het maar niet. Dus dames en heren, als je me de ruimte geeft, dan pak ik hem ook. Als je klachten erover hebt, dan moet u <laughs> bezig bij Dolly Tempierik. Ben jij had een lekker nu. vandaag. <laughs> nah. nou, nou, mooi Pink Floyd. We besluiten maar even in stijl dan, hè, vind je niet? Ja, we gaan gewoon op de voortgezette weg gaan verder. Nou, dit is ook Pink Floyd eigenlijk. Ja, is Dave... Roger Waters, hè? Nee, nee, nee. Dit nee, nee, nee. is oh. Dave Gilmore. Oh, Dave Gilmore. Oké. Okay. Ja, ze hebben allebei een uh, nieuw solo-album. Alleen dat van Roger Waters staat nog niet op, uh, op Spotify bijvoorbeeld. Dat van uh, Dave Gilmore wel. Die staat ook nummer drie in de uh, vinyl 50. Dat heb je gisteren kunnen horen. En ik vind dit zo'n mooi liedje, ja, je lult er altijd doorheen, maar ik... Eigenlijk niet, ja. Maar ja, ik ja. vind dit zo'n mooi Shhh. beetje Prachtig mooi. 5 AM heet het, het komt van het album Rattle Dead Lock. En dat is uh, dus het album van Dave Gilmore. is prachtig mooi hoor, dit. He? Maar zo, um, de achtergrond is dat mooi om u te vertellen dat we naar het nieuws en het weer gaan. Van de NOS dat we straks weer bij u terugkomen jawel met nog meer mooie muziek de vrijwilligers van de week en nog veel meer van dat vrouw jawel, tot zo dus